Tien uur Kees Groot met het NOS-journaal. Herman Van Rompuy blijft de komende 2,5 jaar de president van de Europese Unie. Hij werd zoals verwacht door leiders van de EU herkozen als voorzitter van de Europese Raad. De Belg noemt het een voorrecht om Europa te dienen in zulke beslissende tijden. Het wordt de laatste termijn voor Van Rompuy. Twee termijnen zijn het maximum voor de president van de Unie. Koningin Beatrix gaat maandag weer aan het werk. In het weekend blijft ze nog bij prins Friso en prinses Mabel in Londen. Frizo is vandaag vanuit het ziekenhuis in Innsbruck overgebracht naar Wellington Hospital in de Britse hoofdstad. Frizo woont met zijn gezin in Londen. Het Wellington is volgens de RVD een van de beste ziekenhuizen voor behandelingen op langere termijn. Frizo ligt sinds zijn skiongeluk in coma en het is de vraag of hij ooit weer zal bijkomen. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd... tegen de Soedanese minister van Defensie, Abdel Hussein.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 met Jack van Gelder. Bijzonder goedenavond. In Heerenveen wordt het komend weekend weer geschaatst. Voor de sprinters is het de eerste wedstrijd sinds het WK, eind januari. In Calgary werd Stefan Groothuis wereldkampioen. Een status waar hij niet onder leidt. Ik heb er enorm van genoten, maar uh, natuurlijk nee, ja, in de praktijk als je op tijd ijs staat... dan ben ik nog dezelfde schaats als dat voor. Nee, dat, dat, nou ja, dat, maakt, maar dat maakt eigenlijk niet heel veel verschil, nee. Naast het gesprek met Groothuis komt ook aan het Gerritsen aan het woord. Het voetbalclub VVV is opgeleefd na de winterstop. De komst van trainer Ton Lokhoff heeft de club goed gedaan... Lokhoff brengt de benodigde ervaring mee naar Venlo. Ik heb in een absoluut top gewerkt in Oostenrijk. Dus je kan toch op alle, ik heb op alle niveaus gespeeld. Ik was in, in, in Salzburg was ik ja, zeg maar de veldtrainer onder Huub Stevens. En dan sta je ook de hele dag met spelers op het veld omdat de dus, seizoen is weer begonnen. De eerste klassiekers van het seizoen werden gewonnen in de sprint. De snelle mannen spelen een steeds belangrijke rol in de vlakke koersen. Dus ook de Nederlandse ploegen zetten meer in op de sprint. Bijvoorbeeld Tom Veders. Hij moet voor Marcel Kittel, Kittel de sprint aantrekken. En dat doet hij met liefde. De voorbereiding is een sprint. Dat brengt zoveel spanning, zoveel met zich mee eigenlijk. Uh, ja, je krijgt een kippenvel van uh, op dit moment. Meer wielrennen met Theo Bos. Hij traint keihard om na een blessure en operatie weer op niveau te komen. Dat en nog veel meer in Langs de Lijn. We openen deze uitzending met hoog bezoek... namelijk de voorzitter van de NOC-NSF, André Bolhuis. Goedenavond, André. Goedenavond, Jack. Um, een onderzoek van uh, het... Uh, wat zeg jij, Milieu of Mulier-instituut? Nou, het de, de, de Mulier-instituut zeg ik, maar Milieu mag ook. Hoor. Ja, in Haarnem zeggen ze allemaal Pim Mulier, hè? Maar ja. goed, in ieder geval heeft uh, dat instituut een, uh, een meting gedaan... En daarin werd uh, bekendgemaakt dat het percentage van 41 naar 30 procent is gedaald. Daar waar het gaat om... Uh, Nederland vindt dat de Olympische Spelen in uh, 2028 in eigen land georganiseerd zou moeten worden. Schrik jij van uh, die terugloop? Uh, nou, dat vind ik natuurlijk jammer. Maar uh, we moeten ook even kijken. Dat onderzoek zegt ook dat 65 procent van de Nederlanders er niet op tegen is... dat die Spelen ooit hier zullen komen. Maar... Wat jammer is, is dat zo'n onderzoek wordt nu 16 jaar voordat het ooit moet gebeuren gehouden wordt. En dat we nu in tijden zitten dat over het algemeen sombere berichten tot ons komen. En dat je nou niet geneigd bent om nu al een beslissing te moeten nemen over iets wat over 16 jaar zal plaatsvinden. Ik vind dat natuurlijk jammer, maar een uh, reden te meer om extra hard te werken dat we straks in 2016, zoals dat beoogd is in ons Olympisch plan dat we dan zover zijn dat we zeggen, nou, laten we dat gaan doen. Maar moeten er dan nou ook bepaalde momenten zijn... dat jullie je meer kenbaar maken en zichtbaar maken... dat die ambitie nog steeds heel erg levend is? Ja, dat ben ik heel erg met je eens. Dat moet ook meer gebeuren. Uh, het is wel zo dat het besef ook meer uh, overgebracht moet worden... dat we eerst graag van Nederland een sportland willen maken... in de komende vier jaar. Dat sport in onze samenleving meer kan betekenen dan het nu doet... En dat we daar erg mee bezig zijn. En dat moet uiteindelijk ook het draagvlak worden om die spelen ooit te willen. Uh, het gaat niet zozeer om de wedstrijden van die spelen... maar het gaat meer om wat die sportbeleving ons hele land kan brengen... in de grootste zin des woords. En daar moeten we meer aan werken, ja. Mensen zijn heel impulsief, uh, zullen ja. heel snel reageren. Met name in Nederland, waarvan ik altijd roep... het is het meest Calvinistische, chauvinistische land ter wereld. Uh, met andere woorden, als wij als Nederland goed presteren... tijdens de komende zomerspelen... zou dat wel weer het gevoel een enorme boost kunnen geven. Dat geloof ik. Want dan leeft het natuurlijk veel meer, dan wordt het zichtbaar en dan zie je ook de resultaten ervan. Nou ja, ik vergelijk het ook wel een beetje met een, met, een, met een verspringen. We moeten een hele verre sprong gaan maken om dit te gaan doen. Maar daarvoor hebben we een lange aanloop nodig en we moeten nu nog niet gaan springen. En in die aanloop is het moeilijk. ja, En moeten we toch proberen de mensen ervan te overtuigen. Uh, dat het een lange weg is, maar dat we samen tot dit resultaat zouden moeten komen. En dat vergt uh, veel overtuigingskracht, ja. Ja. Moet je dan eigenlijk niet denken in plaats van verspreken aan een hinkstapsbron? Uh, ja, zo zou je het ook kunnen zeggen. Maar dan zullen eerst die eerste hinksten, die, die verschillende onderdelen eerst genomen moeten worden. Dat is een dat is volstrekt gelijk. En... Hoe gaan jullie de, zeg maar, het komende jaar aanpakken? Hoe, hoe wordt het wat meer zichtbaar gemaakt? Hoe gaan we proberen uh, nog meer sportminer te worden dan we toch al sluimerend in ieder geval zijn? door alle dingen die er al gebeuren in het kader van het Olympisch Plan... beter naar buiten te brengen. Kijk, er zijn een heleboel dingen. We hebben net het ministerie van VWS... heeft een heleboel geld ter beschikking gesteld... om sport meer in de wijken te brengen. Zodat mensen die nu nog niet sporten, daar wel gaan sporten. Dan vooral onder de jeugd, maar ook onder de ouderen. En dat zou meer over het voetlicht moeten brengen. We hebben de Nationale Sportweek in april... waar vroeger 50 scholen aan meedoen en nu 250 scholen aan meedoen... En al dat soort dingen die werken in, het, in, het, in de goede richting van dit plan, maar er is te weinig bekendheid over. Dus dat is ons te verwijten dat wij niet in staat zijn om de dingen die nu al toch in het kader van dit plan aan het gebeuren zijn, goed over het voetlicht te brengen. Heeft het te maken met een uh, beter gestructureerd uh, mediabeleid, bijvoorbeeld uh, kranten, radio, televisie, maar zeker ook internet tegenwoordig? Ja. En, en, en uh, we zullen het vooral ook allemaal samen moeten doen. Hè? Het moet een grote beweging worden. Uh, ja, daar is heel veel uh, voor ons nog te doen. Ook zeker uh, in samenspel met de media. Oké, okay, André, we spreken elkaar snel weer. En uh, we volgen het nauwlettend. Eén ding weet ik van je, je bent zeker... Ja, ik hou helemaal niet van bruggetjes. Maar in dit geval moest het gewoon David Jones gisteren overleden. Je bent zeker geen Deedering Believer. <tied>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 Ja, Daydream Believer. Ik begrijp eerlijk gezegd niet... dat men de Monkeys de Amerikaanse uitvoering van de Beatles ooit heeft genoemd. Maar het was een beetje de tegenhanger. Ik herken dat helemaal niet. Uh, Beatles ben ik gek op en Monkeys vind ik iets meer plastic. Alhoewel dit een heel mooi geproduceerd nummer was. En ten nagedachte is aan de op 65-jarige leeftijd overleden David Jones... openen we langs de lijn met dit stuk muziek. Terwijl uh, we uh, nu een... Uh, ja... Even afdalen naar het zuiden van, uh, van Europa. En dat vond ik wel mooi gisteren om te zien. Je zag precies welke spelers in een mooie competitie spelen. Want uh, Joris Matthijs heeft nog nooit zo bruin tussen de mensen ingestaan. Uh, Arjan Robbe gaf licht ongeveer. En uh, uh, uh, ja, jij hebt het goed naar je zin, Joris. Goedenavond. Goedenavond, Jack. Je hebt het goed naar je zin, hè, in Malaga. Viel het zo op, ja. Uh, ja, ja. Zin. Ik had, ik had ja, en, en, en bruine benen. Uh, zelfs onder dat zwarte, die zwarte outfit. Uh, ja. Je zag er goed uit, jongen. Ja, nou, dank je, dank je. Nou ja, het weer is natuurlijk prachtig hier, maar daarvoor zijn we natuurlijk niet gekomen. Nou, ja, ook een beetje. Het is ook een beetje de levensomstandigheid, maar je bent ook gekomen ja. naar een elftal daar. Malaga eh, met veel eh, aspiraties, veel spelers aangetrokken, veel geld. Ja. Eh, wat is dat nou precies voor een club en, en hoe bevalt het je daar? Ja, het is een club die, uh, die eigenlijk altijd gewend is om degradatievoetbal te spelen. Die zijn vorig jaar overgenomen door een Scheik uit uh, Qatar. Ja, en die heeft wilde plannen met de club. Die wil in principe uh, uh, bovenin mee gaan draaien in Spanje. Nou, daar staan wij op zich nou ook wel. We spelen om Europees voetbal. En um, ja, ze hebben, ze hebben 15 nieuwe spelers afgelopen zomer gehad. En dat is ook een beetje ons probleem. Dat we, dat we eigenlijk gewoon een compleet nieuw team hebben. En, en dat, uh, ja, dat zorgt nog wel eens voor puntverlies, zeg maar. En hoe is het, uh, het voetballeven daar? Is het anders, heel anders dan Nederland? Het... Ja, dat, dat is uh, compleet anders. Hier, hier zijn ze. Ja, hier hebben ze zoveel passie, de mensen. Dat is, uh, dat is gewoon anders dan in Nederland. En, ja, voetbal is echt hun leven. En uh, daar doen ze alles voor. Ja, dat, dat is in Nederland wat minder. Maar uh, uh, ja, mooi om mee te maken, moet ik zeggen. Hebben jullie ook uh, een trainer die uh, gaat voor uh, veel afzonderingen... van uh, twee dagen van tevoren bij elkaar en dat soort dingen? Ja, ja, nou twee dagen niet. Maar één dag voor de wedstrijd altijd. Maar dat, dat was ik al gewend vanuit Duitsland. Dat is uh, in het buitenland heel normaal. Dat je een dag van tevoren in een hotel gaat. Um, dan kom je bij het Nederlands Elftal. Wanneer was jij er? Zondagavond of maandagochtend? Nou, ik was er zondagmiddag al eigenlijk. Ik oh. moest veel, veel commerciële dingen doen. Zonder. Ja, jullie hebben allemaal commercials ja. opgenomen. Hè? Want ik begreep ja. uh, ik ja, geef ja, van Mark van Bommel ook dat het een hele leuke commercial is die hij ook heeft gemaakt. Ja, is, dat, ja. is dat met de groep geweest? of uh, wat, wat, is, wat hebben jullie gedaan? Wil vertellen, nee, maar een beetje. er luistert niemand van. Uh, dat, dat had eigenlijk ook met het programma te maken. Ik, uh, ik speelde zaterdag en die jongens die zaterdag speelden, die konden zondag al daar zijn. Dus uh, die hebben eigenlijk het meeste gedaan. Maar uh, ja, maandagochtend zijn ook nog veel dingen opgenomen. Maar uh, ja, het is misschien niet het leukste om te doen, maar uh, uiteindelijk uh, wordt er bij dat soort uh, opnames toch veel gelachen. Dus ja, was het wel leuk. Is het uh, voor één commercial geweest of zijn het meerdere commercials geweest die jullie hebben opgenomen? Nee, dat zijn er al meerdere. Geweest. Maar voor één bedrijf of meerdere bedrijven ook? <laughs> nee, dat, dat, dat uh, was helemaal ingepland. Het was de enige mogelijkheid nog om, uh, om iets te doen, zeg maar. Nee, maar, aan, even aan, ja, maar was, het nou, voor, was het, het nou voor meerdere dingen geweest? Ja. Voor meerdere, meerdere. oké, okay, heel goed. Ja. Um, dan kom je bij elkaar, uh, dan uh, wordt er veel gelachen en gedaan... en dan uh, vertelt iedereen zijn ervaring... en dan ben ja. je weer bijeen met het Oranje Team, nummer twee van de wereld. Ja. Uh, dat Komt lijkt me... Drie. Wat zeg je? Volgens mij inmiddels nummer drie. Ja, op de wereldranglijst. Ja ja. Ja, ja, ja, ja. Ga je me verbeteren ook nu? Prima. Sorry. <laughs> uh, dan komen jullie bij elkaar. En dan, dan, dan zijn jullie gewoon uh, lekker. Uh, die groep, dat zie je. Ik, ik heb die training ook weer gezien uh, op dinsdag uh, op Wembley. Dat is een, nog steeds een, een groep gretige jonge honden. Uh, uh, met alle respect voor de teams waar jullie spelen. Maar in dit elftal word je, zeker als je in de basis staat, optimaal gewaardeerd door de coach. En dat lijkt me ja. een heerlijk gevoel. Ja, dat is het ook. Wij zijn altijd hartstikke blij dat we ons kunnen melden in Noordwijk. En dat zie je ook wel aan de jongens. Iedereen is erbij. Zelfs de geblesseerde jongens die eigenlijk woensdag al niet konden halen zoals Rafael, die heeft zich nog gemeld. Zo graag komen wij daarheen. En dat gevoel is goed. De trainer blijft ook rustig, ondanks dat we natuurlijk tegen Duitsland hadden verloren. Ja, en dan, dan ga je trainen en dan is dat gevoel wat jij zegt, dat, dat klopt. Iedereen is gretig, iedereen die wil weer presteren en, uh, en dat hebben we gisteren ook laten zien, denk ik. Ik kan je heel moeilijk verstaan nu. Ja, is dat zo? Je wilt toch niet zeggen, de eerste helft was niet om aan te zien, jullie hebben goed gepresteerd. Kom even, even naar de realiteit ja, ja, van het ja, maar moment. Dat, dat, kijk, uh, je speelt uh, Zweden uit, uh, speel je nog redelijk goed en, en die verlies je. Ja. Thuis tegen Zwitserland uh, uh, was niet goed, 0-0, nee. tegen Duitsland verlies je met 1-0. Ja, dan moet je toch wel even wat anders laten zien. En dat hebben we wel gedaan, denk ik. En, de eerste helft was, was, was matig van beide kanten, ja. maar de tweede helft was toch wel weer van het niveau waar we naartoe willen. Toen zag je eindelijk weer eens uh, het Nederlands elftal zoals je dat graag wil zien. Met natuurlijk uh, een aantal spelers die wat zomaar een wedstrijd kan beslissen. In dit geval was het Robben uh, ja. met uh, de, de goede voorbereidende actie van Nadja de Jong. Maar zeker ook uh, Huntelaar die de loopbeweging ja. maakt en uiteindelijk de tweede goal maakt. Dan kom je op 2-0 voor, dan wordt het 2-2. En dan uh, kijkt iedereen natuurlijk waar de bal is. Maar dan vind ik het altijd zo leuk om bijvoorbeeld naar jou te kijken. Ja. De bal was op een gegeven moment helemaal aan de andere kant. En jij stond zo ongelooflijk ziedend kwaad nog te zijn dat het 2-2 was geworden. Jij ja, houdt alles in de gaten. Ik houd alles in de gaten, ja. Sinds jij mij verbeterd... Ja, dat Het uh... is ook bouwen natuurlijk. We, we, we, we moesten noodgedwongen ook wisselen. Um, nou ja, we waren even de organisatie kwijt. Uh, laten we het daarop houden. Ik, ik heb wel begrepen inmiddels, we hebben de beelden ook gezien, dat die eerste goal buitenspel was. Ja, het was buitenspel. gaat stapte misschien iets aan de late kant, maar... Uh, ja, nou nee, ja, goed. Oké. Okay. Uh, dat, uh, dat kan gebeuren, maar het, is, uh, dit, ja, het mag absoluut niet gebeuren. Maar We spelen ook nog wel tegen Engeland en iedereen kan wel zeggen, ja, die mist ook een aantal spelers. Maar we blijven natuurlijk een van de betere landen ook. En, uh, ja, het, het, het, het was een mooi, mooi einde in ieder geval voor de mensen. En dat is wel eens anders in de oefenwedstrijden. Maar, maar wat wij, wat wij uh, van tevoren wilden bereiken... is gewoon weer dat goede gevoel. En dat, dat hebben we wel gedaan, denk ik. Hoe is het met de Spaanse journalistiek? Wij we hadden het toevallig vandaag over met de Nederlandse collega's... Ja. omdat je de Engelse kranten natuurlijk leest. De Engelse ja. kranten beginnen eigenlijk iedere wedstrijd op het moment dat het wordt afgetrapt, is het een fantastische wedstrijd. Als het dan iets minder is, dan is het... Ja, er is wel hard gewerkt, het is iets minder. Wij beginnen gewoon op nul en gaan dan beoordelen. Hoe is dat in Spanje? Ja, in Spanje, ik, ik vind... Ja, je hebt natuurlijk twee sportkranten... die 365 dagen per jaar iets moeten schrijven. En uh, dat, dat, daar komt ook veel sensatie bij kijken, toch wel. En ik... Ja, ik, ik vind het een beetje lastig om het nou te vergelijken. Maar het is... Uh, nou ja, boulevard is het dan nog net niet, maar het is... Het is uh, dus jij, jij gewoon hunkert ontzettend. gewoon naar, naar ons, ja, naar de Nederlandse en, pers. En, uh, en ze zijn toch wel vaak aan het zoeken, zeker bij de grote clubs als Real en Barça. Dat, ja. uh, dat is gewoon zo. Maar jij hunkert gewoon naar de Nederlandse pers. Het is niet alleen het samen zijn met, met de groep, maar dat je denkt... Ah, dan heb je die fijne Nederlandse journalisten weer. <laughs> ja, ik, ja, ik hoor weer. <laughs> Klagen wij wel vaak natuurlijk de Hoven, maar uh, in het buitenland uh, is het dikwijls erg hoor. Dus, uh... Ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Ja, Dan ja, nog eventjes ja. je maatje, Ruud van Nistelrooy. Hoe is het met hem? Ja, Ruud, ja, daar gaat het goed mee. Ja, hij is fit. Hij is fit. En ja, en... Hij, hij heeft de laatste paar wedstrijden heeft hij wel op de bank gezeten, maar uh, in principe is hij fit. Dus, uh, dus ik hoop dat hij zaterdag uh, weer met krijgt, ja. En wie moeten jullie? Hij spelen in Madrid tegen uh, Getafe. Oké. Okay. Ja. Nou, heel veel succes. Bedankt ja. uh, dat je eventjes in de uitzending was. En we zien elkaar snel. En niet moppen, want je ziet het, ik hou je in de gaten, man. Ja, oké. Okay. Graag gedaan. <laughs> doei. doei. Doei, doei. We gaan verder met wielrennen. Wielrenner Mark Cavendish is nog altijd de beste sprinter van de wereld. Maar hij kan dit seizoen op de Nederlands-Duitse tegenstand rekenen. De Nederlandse ploeg... Op zijn Engels zou ik dat moeten zeggen. it 41. Uh, IT4i zie ik. Zet alles op een uh, sprinterstreintje dat de Duitse Marcel Kittel... in de grote rondes aan de zegen moet helpen. Ik ben een echte wielrenman, nu hoort het. Meestal uit dan Tom Veders, is de man die Kittel in zo'n sprint... op het laatste moment uh, katapulteert. Mooie zin ook. Aan de hand van een fictief wedstrijdverslag... neemt Veders ons mee in de spierballenwereld van het sprinten. Daar is het groen-wit van de ploeg van Marcel Kittel. Gaat het dan toch gebeuren, krijgen we de eerste massasprint van deze ronde. Het is nog maar 30 seconden het gat met de drie koplopers. Het peloton komt op stoom. Tom Velers daar, rechts van de weg met Koen de Kort. Ze overleggen, is Kittel goed? Ze praten met elkaar, het treintje wordt geformeerd, nog 10 kilometer te gaan. Een spanning, een soort nervositeit wat een beetje overheerst. Want iedereen weet van wie zijn de rappe mannen. Sommige eenlingen, die moeten het zelf uitzoeken. Dus die willen bij jou in de trein zitten. Het belangrijkste is dat wij dan bij elkaar blijven. En elkaar supporten. Dus als er een keer tegen zit, als er een keer iemand door het treintje komt. Of als er een keer iemand wegvalt dat het allemaal weer bij elkaar komt en blijft uh, zodat we uh, gegroepeerd zitten en iets kunnen doen de wereldkampioen in zijn regenboogtrui daar in het zesde wiel geconcentreerd maar ontspannen Daarachter de mannen van 1t4i Marcel Kietel verstopt zich hij blijft slim uit de stormachtige wind recht in het gezicht nog vijf kilometer ja schuilen, schuilen van de wind inderdaad en uh, zo lang mogelijk krachten sparen uh, um, uh, de een goede tactiek, uh, de goede kant kiezen om naar voren uh, te knallen. Maar wie bepaalt dat? Want je kan moeilijk even een, een tekeransje opzetten... met z'n uh, vijven uh, daar uh, vijf kilometer voor de meter. Klopt helemaal. Dat, is, dat gebeurt vaak in codewoorden. Kleine, korte woordjes van uh, gaan tot stop tot links tot rechts tot... Uh, en, wie, en wie roept die? Uh, die roep ik. En iedereen luistert naar jou? Ja, gek genoeg wel. <laughs> Hoe zou dat kunnen? Uh, ik denk dat het wel uitgewezen heeft de laatste jaren, uh, uh, vooral het laatste jaar, dat uh, uh, de sprint, hoe we hem eigenlijk in gedachten hebben, hoe we, uh, um, hoe we willen rijden ta qua tactiek, uh, dat het heel vaak klopt. Er zijn er nog vier over, Kittel en drie ploeggenoten. Velers leidt de groenwitte trein, links van de weg, vlak langs de hekken. Ze zoeken beschutting. Daarnaast nog drie mannen van Sky met de wereldkampioen. Met de snelste man ter wereld op twee wielen. En daarachter wordt geduwd, getrokken. Het is om bloednerveus van te worden. Nog twee kilometer tot de streep. Op dat moment uh, ga ik voor hem zitten. En uh, het is nog steeds uh, bepalen uh, wat, uh, wat de tactiek is. En wanneer we gaan. En hoe is het nu met jezelf? Want je hebt al meer dan 200 kilometer gereden. En nu, ja, nu moet je de ultieme krachtsinspanning kracht leveren. Hoe voel je dat? Ja. Hoe voelt je lichaam aan nu? Uh, ja, dat ligt er aan. Of het een zware dag is geweest uiteraard. Maar uh, normaal gesproken... Daar hebben ze even heinige klimmetjes in gezeten. Ja, dan uh, is het nog uh, de adrenaline wat, uh, wat telt. Want uh, de voorbereiding en zo'n sprint... dat brengt uh, zoveel spanning, zoveel met zich mee eigenlijk. Uh, ja, ik krijg krijgt kippenvel man uh, op dit moment. Dat is, uh, uh, het is geweldig om zoiets mee te maken en zoiets te doen. Want het is uh, echt een ploeg, uh, ploegenspel. En ik vind dat we dat heel goed beheersen uh, de laatste tijd. Dus uh, ja... Dan kun je je hoofd kalm houden, want je moet ook nadenken. Klopt, ja. De goede... Terwijl je hartslag hoeveel, 200 hebt? Ja, daar tegenaan inderdaad soms. Uh, ja, je moet zo lang mogelijk schuilen, schuilen, schuilen. En uh, proberen dus echt alleen op het laatste moment uh, mijn kracht in spanning te doen. 500 meter nog, er wordt vol gesprint. Velers naast Sutton, kittel in zijn wiel. Cavendish helemaal verscholen achter Sutton. Een schouderduw. Ze raken elkaar. Velers en Sutton. Niemand wil toegeven. Geen centimeter ruimte. Het gaat maar net goed. Ja, dat kan gebeuren. Dat is uh, uh, ja, dus proberen te intimideren, denk ik. Meer. Omdat uh, op 500 meter is het vaak voor de laatste man. Uh, in dit geval voor mij. Om, uh, om, zaak, om, uh, om Marcel uh, nog steeds in een goede stelling te hebben. En, uh, en aan te gaan. En uh, juist op dat moment dat ik aan wil gaan. Natuurlijk heb je dan nou jongens die of in de weg rijden of... Uh, uh, die proberen jou in de weg te rijden om hun man weer uh, uh, voorrang te, te verlenen. Hoe lief ben jij in zo'n sprint? Niet zo lief meer. Nee, ik ben uh, een behoorlijk aardige jongen, denk ik. En uh, altijd vriendelijk. Maar uh, als ze dat doen in een sprint, dan, uh, dan ga ik er ook vol in. Het is uh, een, Eigenlijk een heel primitief gedoe, dat sprinten. G het is een geven en nemen soms, maar... Uh, je holbewoners <laughs> op een <de> fiets. <laughs> zo zou je het kunnen noemen. Maar het, is, uh, ja, het gaat er hard aan toe soms, klopt. Ja. 200 meter, meer is het niet, Tom Velers stuurt van de kop weg, nu is het Kittel aan de leiding, Marcel Kittel, het Duitse antwoord op Mark Cavendish, de wereldkampioen in zijn wiel, wat een duel. Ja, Marcel die, die kan zo'n snelheid ontwikkelen, dat, uh, ja, daar komen we steeds, steeds vaker weer achter dat, uh, dat het heel krap wordt voor Cavendish om daar overheen te komen, zelfs voor Cavendish. Ik denk dat hij qua tactiek en qua aangaan, en, uh, uh, dat hij daar nog een stap kan zetten. Maar uh, of hij nog in snelheid nog weer een stap kan zetten, dat, uh, ja, dat lijkt me bijna onwenselijk. <laughs> dus als ik, jullie, als ik jou goed begrijp, dan, dan zeg jij, wij kunnen Kevin Dish aan. Als we alles goed doen, dan kunnen we hem aan. Als wij alles goed doen, dan kunnen we hem aan. Zeker. Daar komt Cavendish, uit het wiel van Marcel Kittel. De laatste 100 meter, de jump van Cavendish. Hij komt ernaast, het is Kittel, Cavendish, Kittel, Cavendish, Kittel. Cavendish ontploft, hij redt het niet. Marcel Kittel wint met dank aan zijn ploegmaat. Wat een prachtig treintje was dat. Tom Velus hoorden u in de bijdrage van Guillaume Lippens en Steven Dalebout. Uiteraard rijdt het spinterstreintje vanaf zondag in parijs nice Cavendish is er trouwens niet, maar de kans is groot... dat Cavendish en Ketel elkaar de komende zomer in de Tour de France gaan treffen. Aan de lijn. En gelukkig uh, is hij aanspreekbaar, Klaas-Jan Huntelaar. Goedenavond, Klaas-Jan. Goedenavond, Gisteravond. Gek moment. Je maakt een waanzinnige goal en vervolgens valt het stadion helemaal stil... En dan zien wij jou met een stuk gras in je mond op de ah. grasmat liggen. Ja. Uh, van waar af weet je het weet je, weet je überhaupt dat je de tweede bal erin hebt gekopt? Ja, als je, tenminste, als je in Engeland bent, moet je natuurlijk. En op Wembley moet je echt cheerproeven. <laughs> dus dat is <wel> ik goed uh. <laughs> Maar uh, nee, toen ik die bal kopte, uh, Daarna is het, uh, is het eigenlijk een beetje weg. Tot het moment dat ik binnen was. Dus uh, ook dat ik van het veld liep, heb ik het niet meer meegemaakt eigenlijk. Dan kom je uiteindelijk binnen. En, uh, wat, wat, eerst maar de allereerste vraag. Wat heb je op dit moment en hoe is het met je? Ja, een hersenschudding. Als ik uh, een beetje hoest, dan uh, heb je een beetje last van mijn hersenen. dat ik het uh, een beetje energie. En een beetje moe en uh, dat soort dingen. Maar voor de rest uh, ja, gaat het wel goed. Niks, ja. Je neusbloeden, iedereen schrok. Uh, weer de neus. Hoe is het met die neus? Ja, die is een beetje verzwollen. Want toen ik in de lucht was... toen. Toen was ik zeg maar, eigenlijk uh, ja, niet meer bij en toen viel ik op de grond, toen viel ik plat, uh, plat mijn neus. Dus die had al een uh, tikje gehad. Van, uh, die wordt steeds groter, zeg maar, uh, uh, normaal uh, voetballeveld wordt het. Ja, ja, ja, een soort Pinocchio van het voetbal, worden je. Ja, helemaal. Uh, ja. we een beetje Italiaanse vorm aan te nemen. Uh, maar hij, die is, je neus is in ieder geval niet gebroken? Nee, volgens mij is de neus niet gebroken. Het voelde in ieder geval niet zo, maar we hebben nog niet... Uh, die neus echt gecheckt. Het was meer de hersenen wat we in eerste instantie bekeken hebben. Ja, er is een hersenscan gemaakt, hè, gisteravond? Ja. Ja, dat, ja. En die scan was in ieder geval niet zo verontrustend dat jij niet vanochtend in het de vliegtuig naar Düsseldorf kon gaan? Nou ja, ze wilden eigenlijk de liefste wil ik daar zo even praten, was meer voor de zekerheid van 1 op de 1000 patiënten die, uh, die kan later nog wat last van krijgen. En uh, ja, als we dan niet daden gehouden, dan, uh, dan krijg je dat media zeker weer eromheen. Ja. Maar, uh, uh, nee, we hebben met z'n allen ook gezegd, ik voel me ook goed en, uh, en ik was gewoon weer helemaal, uh, helemaal bezig in en ik wist alles wel zo goed als uh, allemaal weer, dus uh, uh, ja, kon, uh, kon ik gewoon naar huis vliegen. Maar nu ben je thuis, uh, moet ik voorstellen dat je op de bank of in bed ligt? Ik doe het lekker een beetje. En dat hou je de komende dagen vol, dat is je ook aangeraden om even rust te houden? Ja, de eerste twee dagen sowieso weinig doen, uh, een beetje behandelen en... Uh, ja, voor de rest eigenlijk weinig. En ja, van het weekend lijken, denk ik, het lijkt me niet verstandig om, uh, om te gaan spelen. Maar wat ik zei, als ik, als ik nou hoes, dan heb ik ja. voor mijn hoofd laat staan als ik een bal koop Dus uh, ja, dat zal dit weekend wel rustig worden. En dan kijken hoe het, uh, hoe het naar, uh, naar, naar Twente toe gaat. Ja. Heb je beelden van, uh, inmiddels van de wedstrijd gezien en uh, je acties in die wedstrijd in die 18 minuten? Uh, jij was uh, buitengewoon tevreden, neem ik aan. Want wij waren uh, in ieder geval heel erg blij met je. Uh, de eerste doelpunt uh, krijgt natuurlijk Robbe op zijn naam, maak je een schitterende loopbeweging. En vervolgens, en vervolgens die grobbal. Uh, het kon niet beter. En toen kregen we de reactie eigenlijk van jou, wat jij dus niet meer weet. Jij wilde er eigenlijk niet uit. Jij ging naar de zijlijn, daar stond ja. Van Marwijk en die zei van kom er maar uit. Dat weet jij niet meer dat je een soort beweging maakt van man, zei ik niet, ik wil gewoon door. Nee, ja, ik, ik, het enige wat ik weet is dat ik voor mij mijn ogen weer open ging in de kleedkamer. Toen uh, zag ik boele roes staan. En daar schrok je van? Nee, ja, daar schrok <zag> ik helemaal mee. Het <lacht> ja. is maar aan weer dicht gedaan. <lacht> nee, maar uh, ja, toen, uh, ja, toen gingen mijn ogen weer open eigenlijk. En dat was toen de wedstrijd afgelopen was volgens mij. of Net voor het einde van de wedstrijd. En voor die tijd heb ik, heb ik gehoord dat ik mijn ogen wel open heb gehad. Maar ik heb niks waargenomen. Nee, dus uh, een hele goede beslissing van de dokter uh, om te zeggen kom jij maar lekker naar de kant. Ja, ja, het was meer uh, denk ik uh, opgekropte irritatie uh, omdat het, uh, het echt verstandig was om, uh, om door te gaan. En ik heb zelf ook echt uh, helemaal niet meer meegekregen. Dus uh, ik weet niet wat het, uh, het, het piloot denk ik ofzo. Het kraakt zo nu een beetje, maar ik hoorde iets van opgekropte irritatie. Uh, was het de opgekropte irritatie van het feit dat je niet in de basis stond of dat je weer geblesseerd raakt? Nee, ja, natuurlijk uh, uh, ja, had ik wel gehoopt te spelen. Dus je was eigenlijk ontzettend geprikkeld. Je had eigenlijk gewoon ongelooflijk de pest in. Ja, ik had er wel de pest in, ja. Dat klopt. En heb je dat geuit bij, uh, bij Van Marwijk? Nee, nee, nee. Ik heb me geconcentreerd op die wedstrijd. Uh, en voor de rest niks. Nee, want dat wordt nog wel een kwestie, hè? Want uh, dus we hebben de topschutter uit de Premier League... en we hebben de topscorer uit de Bundesliga. Uh, hoe kijk je naar die, uh, die komende maanden uit eigenlijk? Uh, zo van... Uh, Blijf ik de tweede man achter van Persie of wordt er een oplossing gevonden voor ons beiden? Want op de dinsdagavondtraining hebben jullie heel lang naast elkaar gespeeld. Ja, nee, ik kijk gewoon puur uh, uh, ja, naar, naar prestaties en uh, naar wedstrijden. En nou daar probeer ik het in te laten zien. En voor de rest, uh, ja, kijk... Uh, ik heb uh, uh, de laatste tijd veel gespeeld bij Nederland Nederlands Elftal. Dus, uh, en ook, uh, ook lekker gespeeld. En, en gescoord. Uh, en heb ik die vorm ook uh, doorgetrokken, dus... Uh, ja, ik had wel verwacht uh, te gaan spelen. En voor de rest uh, ja, heb ik niet ergens anders naast gekeken wat te maken. Nee, maar je, je gooit je kont niet tegen de krip op een gegeven moment. Uh, stel dat op een gegeven moment in de voorbereiding blijkt dat Van Persie er toch als eerste in komt. Dan ga jij gewoon mee en wacht op je kans. Nou ja, kijk, ik, uh, ik wil gewoon spelen. Dat is lijkt me duidelijk. Dat wil elke spelen, en ik ook. Dus... Uh, uh... Ja, daar concentreer ik me ook op. En voor de rest uh, ja, kan ik daar weinig over zeggen. Heel goed. Ik hoop dat je heel spoedig herstelt. Uh, in Enschede hoopt men het ook. Maar hoop toch dat je een weekje of twee nog even rustig aandoet. Want je weet nooit of je een nasleep krijgt van een hersenschudding. Nou ja, we zullen het zien. <laughs> Bedankt. Wel te rustig okay, jongen. Oké,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 Ik vind het zo lekker dat ik uh, mijn eigen muziek een beetje mag uitzoeken. Weliswaar uit een enorme bak van 5.000 nummers. Maar Don't Take It That Way van uh, Romy Don geeft een beetje mijn sfeer aan van vanavond. Lekkere muziek. We gaan door met schaatsen. De mannen en vrouwen op de schaats hebben ruim een maand geen wedstrijden gehad. Na het WK in Calgary was het klaar voor ze. Maar dit weekend mogen ze weer. In Heerenveen wordt een wereldbekerwedstrijd geschaatst. Dus eindelijk kan wereldkampioen Stefan Groothuis zich aan een eigen publiek tonen. Hij is er klaar voor. Ja, volgens mij wel. het nee, gaat, gaat wel goed. En ben je nog goed of ben je weer goed? Nog goed. <laughs> nee, ja, ik ben niet, dat is mij niet zeggen geweest tot nu toe. en uh, Daarom ben ik dan nog steeds goed, denk ik. En, uh... ja, maar heb je in de training weer een nieuwe, een nieuwe opbouw gemaakt? Ja, nee, we, hebben zeker, uh, Colobo, uh, we zijn nu naar Colalbo geweest voor, uh, voor een week terug. En uh, daar hebben we toch wel echt uh, even flink wat, uh, wat ge, hard gewerkt. Uh, je moet wel. Uh, je, je loopt toch van wedstrijd naar wedstrijd. Uh, Wild Cup Salt Lake, WK Sprint. Uh, Wild Cup Hamar. Waar, waarvoor we ook niet echt heel veel konden gaan doen. Want je komt uit, uit uh, Calgary terug van hoogte. Dus je moet dan gewoon... Uh, weer even, je, je kunt er niet als een gek gaan trainen, daarna, want dan, ja, dan hoef je Hama überhaupt niet te gaan rijden. Dus na Hama kon nog pas echt aan, aan de bak. En dan, dan moet je ook wel even, want dan, dan voor het tweede deel van het seizoen moet je toch echt wel, echt wel even flink wat gedaan hebben. Zeker met het oog op die 1500 meter die ik ook gewoon hard wil rijden nu. Hè. Ben jij tijdens elke wedstrijd, tijdens elke training wereldkampioen? Voelt dat zo? Ja, nee, dat maakt eigenlijk niet heel veel verschil. Hè. Ik, ik, ik heb er enorm van genoten, maar uh, natuurlijk nee, ja, in de praktijk als je op het ijs staat dan, dan ben ik nog dezelfde schaats als dat voor. Nee, dat, dat, nou ja, dat, maakt, dat maakt eigenlijk niet heel veel verschil, nee. neem je dat mee of moet de toekomst dat uitwijzen? Nou, ik moet de toekomst uitwijzen, maar ik denk uh, dat, ik, uh, dat ik gewoon heel veel kans maak om, om wereldkampioen op de 1000 te worden. En misschien ook op 1500 meter. Dat is iets, iets onvoorspelbaarder, maar uh, ook daar denk ik dat ik een kans maak. Maar uh, ja, dat, dat maak ik net zo goed de kans als vorig jaar, alleen nu misschien al wel ietsje meer, hè. Heel veel iets anders. Volgend jaar, die sponsor, die ploeg, mm -hmm. um, die is er nog niet. Geeft dat veel onzekerheid? Nee, eigenlijk nee. Dus, ik heb het al een paar keer eerder meegemaakt. <laughs> dus, uh, nee, ja, natuurlijk het is prettiger als alles al voor elkaar is. Maar uh, ja, je, dat, dat soort processen, dat duurt gewoon wat langer. Hoe uh... moet jij je daarmee? Uh, niet uh, in de zin dat ik uh, meega naar gesprekken of iets dergelijks, maar uh, dat, dat kan ook gewoon niet. Maar ik, uh, ik word wel volop op de hoogte gehouden, door, uh, door Jack en Mark er ook al mee bezig die, heeft daar, uh, die kan daar ook wat uh, meer in doen nu. Duiter. Mark Duiter, ja. Dus die, uh, die, die zijn er wel, mee, wel, wel uh, meer mee bezig. Uh, dus daar word ik wel volledig op de hoogte gehouden. Maar goed, voor mij is het gewoon, uh, ik kan me beter gewoon op hartstikke schaats richten. En dat, uh, dat denk ik dat dat meer, bij, meer bijdraagt. En, uh, Klinkt dat hoopvol als je op de hoogte wordt gehouden? Ja, Jawel. Alleen uh, ik, ik, ik ben ook helemaal van overtuigd dat het gewoon wel goed komt. En we zijn gewoon een ploeg die, die het gewoon heel goed uh, doet, denk ik. Uh, uh, we hebben dit jaar, denk ik, uh, het gewoon ontzettend goed, goed gedaan. Het belangrijkste is dat we gewoon afgelopen tien jaar terug met, met Jak en in de samenstelling uh, waar Jak ook in de ploeg draait, het gewoon heel goed doen. En uh, dat is gewoon uh, een behoorlijke garantie, uh, misschien wel de grootste garantie als in een, om in een schaarsproef te investeren die, uh, die gewoon, uh, waar, waar prestaties uitkomen. En dat is denk ik wel, uh, daarom heb ik alle vertrouwen in dat dat goed gaat komen. Alleen het enige is, uh, ja, nou, uiteindelijk moeten gewoon handtekeningen komen en, uh, en, en moeten gewoon uh, zaken duidelijk afgesproken zijn. En dan pas weet je zeker dat, het, dat iets op een bepaalde manier verder gaat. Maar ik ben er helemaal van overtuigd dat dat wel goed gaat komen. Deze ploeg heeft absoluut wel een hele, een hele goede waarde, denk ik. En als die handtekening er komt tussen Ori en een sponsor... is het voor jou dan helemaal helder wat jij dan doet? Ja, dat, ja nee, dat, dat, dat, dat, die kans is... Dat, als dat gewoon een, een normale contracten komen die, waar ik vanuit ga... dat dat echt wel moet lukken, dan, dan, ga ik, dan, dan schaats ik gewoon voor deze ploeg, ja. Wat schaatsen, ze? komend weekend dus in Heerdeveen gaan we weer even terug naar de wedstrijd van gisteravond. Terug naar Wembley, terug naar Engeland, naar Dirk Kuyt. Goedenavond, Dirk. Goedenavond. Um, Wembley, is uh, even afkikken, Je was er twee keer in vier dagen. Ja, ja zo kom je er nooit. En uh, zo sta je er inderdaad uh, twee keer in vier dagen. Maar uh, goed... Uh... Ik denk dat Wembley een heel bijzonder stadion, stadion is. En uh, ja, wat mij betreft een van de mooiste waarin ik gespeeld heb. Vertel eens wat over uh, zeg maar de darmen van het stadion die we niet kennen, de kleedkamers. Ja, nou, het, is, het is natuurlijk uh, ja, heel groot en mooi en het is ook een vrij nieuw stadion. En uh, ja, natuurlijk afgelopen zondag kom je daar voor het eerst. En als je dan uh, ja, ziet uh, kom je in een stadion van een capaciteit van, uh, van iets meer dan 90.000 uh, mensen... En dan zie je 45.000 mensen uit Liverpool en, en 45.000 mensen uit, uit Wales. En de ene, ene helft van het stadion is rood en de andere helft van het stadion is blauw. En dan ja, gewoon ja, alles uh, ja, ruikt en, en proeft gewoon naar voetbal. En de, ja, dat, dat zijn de mooiste wedstrijden om te spelen. En uh, ja, ook gisteravond weer. ...als het stadion niet helemaal gevuld, ja, dan, dan, dat geeft dat, ja, dat toch een enorme sfeer en een enorme feeling met zich mee. Maar het was niet zo hartstochtelijk als uh, bij jullie uh, finale van, van de cup, want uh, het was vrij rustig in het stadion. Het kwam ook een beetje door het spel van beide ploegen in de eerste 45 minuten. Ja, nou, ik denk dat de eerste helft een beetje aftasten was... Uh, ja, is uh, dat toch een heel groot veld. En, en, en ja, goed, de manier hoe we onderuit zijn gegaan uh, in Duitsland, dat wil je niet nog een keer meemaken. Dus ja, we wilden vooral zorgen de eerste helft door de organisatie goed in, in uh, op orde hadden. Nou, dat, dat klopt op zich wel. Alleen ik dacht uh, dat we aanvallend veel meer konden brengen. En de tweede helft gooi je een beetje de schoon van je af en durf je iets meer vooruit te voetballen. Ja, en dan scoor je daaruit ook gewoon twee, twee mooie goals. En ja, uh, ik denk dat we misschien nog iets eerder de derde goal hadden kunnen maken. Wat zeiden de Engelse kranten vandaag? Ja, het was uh, toch wel uh, redelijk gemengd. De ene krant zei van, uh, dat ze veel positieve, maar ook veel slechte dingen hadden gezien. Uh, de andere krant had weer uh, veel vraagtekens over het uh, selectiebeleid en ook over uh, het aanbiederschap. Maar uh, ja, het is toch wel een beetje vreemd dat je ja, interim manager bent uh, van. Uh, van uh, ...van Engeland en dan uh, ja, zoveel wijzigingen in je, in je normale selectie maakt. Zeg maar. Dat was het gegeven waar het meest over gestoken werd. Dat er toch wel uh, ja, de, de routiniers buiten de selectie zijn gelaten. En uh, ja, dat gezegd de jongkies ja, het moeilijk op konden vangen. Wat, wat heeft die uh, Stuart Pearce, die dan die interim coach is... ...alhoewel hij zelf hoopt op de bank te zitten tijdens de DK... Uh, ...wat heeft hem bezield om uh, eigenlijk zijn kop een beetje onder de guillotine te gooien? Ja, dat, maar dat is een beetje inderdaad ook de vraag die, uh, ja, die hardop wordt gesteld in, in de kranten. Maar ook de mensen die je spreekt van dat het toch... Ja, zo'n man uh, heeft dan misschien één en misschien uh, uh, nog iets langer dan recht uh, in handen. En ja, dan is eigenlijk het enige wat je moet doen is gewoon die jongens uh, lekker fris het veld insturen. En niet te veel uh, wijzigen in de kamer. Maar hij heeft echt alles omgevoerd. Want ja, normaal gesproken stelen Ashley Cole op linksachter bijvoorbeeld... Uh, Ferdinand en Terry in het hart van de verdediging. Uh, ja, Gerard zou normaal gesproken aanvoerder zijn, dan maakt hij nu Scott Parker uh, ja. uh, aanvoerder. En uh, nou goed, Rooney Ro Ro Ro Ro was er dan niet bij vanwege me een blessure, maar maar ja, dat zijn toch... Wolcott ja, kan ook in de basis, hè? Wat zeg je? Wolcott kan ook in de basis, bij wijze van spreken. Ja, nee, bij Wolcott zou hij ja. principe ook in de basis kunnen. en uh, nou, Bijvoorbeeld Downing, die invult, die speelt normaal gesproken ook in de basis. Die ja. stond er nu ook niet in. En, en, het leek echt van... Ja, alsof hij de bondscoach was en totaal niet tevreden was over uh, hoe het de afgelopen periode is gegaan. En dat hij uh, ja, een hele nieuwe, nieuwe wind in wilde slaan. Uh, je hebt Gerard gesproken wellicht vandaag. Ja. Uh, hoe reageerde hij? Want wat, wat gebeurde er? Wat, was hij, had hij een lichte blessure, want na een half uur ging hij eruit? Daar begrepen wij in ieder geval op de tribune ja, ja. op dat moment niks van. Ja, nee, Stevie die had uh, sowieso natuurlijk afgelopen zondag 120 minuten gespeeld. En daarna natuurlijk ook nog de penalties. En, en de, in de aanloop naar de finale toe had hij al wat uh, hamstringklachten. Okay. En die scheurde nu uh, weer op. En hij wilde daarin gewoon geen enkel risico nemen. Maar hij komt uh, natuurlijk terug dus van een hele lange blessure. En hij is wel dat hij fit is. Dus ja, het is nu even afwachten of hij aan de of baan gaat halen. natuurlijk allemaal wel. Maar het zal in ieder geval niet, uh, niet langdurig zijn. Uh, Zo ik, ik het veranderen. Ja, wat verwacht, ja. verwacht jij dat Terry nog terugkomt in het Engels zelf dan? Ja, ik denk. Nou, uh, als je zeg maar, de kranten leest, ja, dan is het natuurlijk wat op het over hetgeen wat er gebeurd is, uh, waarin uh, verwikkeld is geraakt. Maar ja, als je ook uh, ja, de kranten mag geloven en zo'n Terry zelf, dan is hij uh, ervan overtuigd dat hij gewoon uh, meegaat naar het EK. Al is dat natuurlijk wel ook weer uh, afhankelijk van wie, uh, ja, wie komende zomer de manager is. Wie denk, denk jij? Ja, ik denk dat de, de beste keuze zal zijn, uh, Rednep, de trainer van, uh, van de Spurs. Ja, ik denk uh, de juiste man op de juiste plek om, uh, ja, om die jongens op dat nooit te leiden. Ik kent ook heel veel, uh, heel veel jongens van uh, de huidige selectie van het Engelse elftal. En Ik denk dat hij, uh, wat, het, wat denk ik het belangrijkste voor Engeland is, van, uh, ja, van die goede groep spelers ook een, een goed team kan maken. Oké, okay. dankjewel Dirk. Uh, en ze zitten in een lekkere groep, uh, onder meer met Zweden en Frankrijk. Frankrijk al 18 wedstrijden niet verloren. Ja, en, en zeker uh, wat, wat, wat mij betreft uh, het resultaat wat ze gisteren tegen Duitsland behaald hebben, uh, is toch wel. Uh, dat is wel knap. En ja, dat geeft me aan wat een te nooit hopelijk gaat worden aankomende zomer met fantastische tegenstanders. Ja, we hadden net Klaas Jan Huntelaar aan de telefoon, wat ik hem niet heb gevraagd, maar wat ik me wel kan voorstellen, of jij een vervolg een voorzet kan geven, zodat hij niet met iemand in een botsing komt. Als je hem iets, iets verder weg kan geven en dat hij hem. Ja, nou nee, ja, ik zal hem de volgende keer wat, uh, wat beter geven, maar ik ben blij dat het weer wat beter met ja, de gaat. Het gaat, gaat maar, een absoluut een stuk beter met. Hij heeft in ieder geval het gras opgevreten. Ja, er zijn er weinig die dat kunnen zeggen. Bedankt Dirk. Oké, okay, doei. Doei. Doei. En dan uh, van het Nederlands Elftal naar VVV, het is een klein stapje. Uh, we blijven in ieder geval in de voetballerij, want met drie overwinningen op een rij ziet de toekomst van VVV Venlo er opeens weer zonnig uit. De Limburgers staan weliswaar nog altijd onder de rode streep, maar dat kan zaterdagavond bij een overwinning op Nac Breda veranderen. De, de nieuwe trainer Ton Lokhoff en voormalig Ajax-talent Yannick Wilschut worden veel genoemd als het gaat over de wederopstanding van de VVV. Verslaggever Achter Niemeyer besprak met het duo vijf stellingen. Hij doet het als een Wij verbazen ons zelf de laatste weken bij VVV. Ja, ik heb natuurlijk wel een bepaalde werkwijze. En, en ook in het verleden heb je daar wel, uh, wel resultaten mee gehaald. En, en ik ben wel een trainer die, die, die altijd uitgaat van het voetbal. En, en, en van voetbal, van een, van een vast systeem, van, van veel positiespel, van... van... Ik hou van kwaliteiten, die moet je in selectie hebben, ook voorin. Met, met snelheid, met spelers die creatief zijn, eh, nou, dat zoek je na, dat probeer je op te selecteren. Dat, dat is niet altijd makkelijk, zeker niet als je een, een laag budget hebt. En, en ik heb al gezegd, ook, ook na de eerste wedstrijd geluk, geluk krijg je niet, geluk moet je zoeken. En, en dat hebben we misschien een beetje tegen de graafschap. Eh, dat was toch een beetje ook een kentering van 1-0 achter met de rust, kan ook 2-0 zijn... Maar nogmaals, we hebben nog niks en we moeten het gewoon uh, zaterdag weer opnieuw brengen. Uh, nou, er is nu heel veel, recht, uh, heel veel duidelijkheid. En ik denk dat het ook gewoon komt dat we ook vier versterkingen erbij hebben gekregen. En dat, dat, dat komt de team altijd ten goede. En, uh, we, nu, iedereen weet gewoon wat er van, de, van, van zich verwacht wordt. En uh, ja, op het veld thuis uh, spelen we gewoon vanuit, vanuit een compact geheel. En dan, dat we eruit uh, proberen te komen. En ja, we, we pakken nu wel de punten. En het was de eerste helft van het seizoen niet. De koel ontploft, want VVV scoort in de tweede minuut van de tweede helft zijn eerste... Mijn eigen rol in het succes is bescheiden. Ik praat wel, ik praat wel veel met de spelers. En we hebben natuurlijk een hoop spelers, jonge spelers. Met Jannik Wilschit voorin, met Berghuis voorin. Dus bijvoorbeeld, dat is waar je veel mee praat. Omdat ze wel kwaliteit hebben waar ik, waar ik van hou. Nou ja, oké, okay. alleen ze kunnen natuurlijk alle drie nog, nog veel beter. En, en dat probeer je er wel uit te halen bij hen. Uh, nou ja, we hadden gesprekken op trainingskamp. En daar was het toch wel dat hij me een paar keer had zien spelen. En dat hij, dat hij wel onder de indruk was. En dat hij wel hield van mij een soort spelers. Alleen uh, ja, het kwam me toen niet uit. Uh, het ging uh, bij mij. Ja, de acties uh, lukten niet allemaal. En uh, ja, dat moet wel verbeteren. Uh, verbeteren. En uh, ja, ik denk uh, dat het, het belangrijkste is wat ik moet verbeteren. Want daar gaat het uiteindelijk om als uh, voorroerde speler. Om het rendement. Ik ben nu gewoon uh, bezig met uh, elke keer gewoon, uh, de ondergrens zo hoog mogelijk te laten zijn zodat ik altijd, als ik niet aanvallend mijn steentje werk aan de dat ik wel gewoon verdedigend het team helpen. En dan, uh, dan komt het aanvallende gedeelte, zelf vanzelf Van wel Ja hoor, het is 1-4 geworden en dus helemaal definitief zit deze wedstrijd in het slot. Het is Berghuis, die scoort voor VVV. Dit doet pijn bij de. VVV speelt goed omdat de lach terug is in Venlo. Ja, dat is ook een bepaalde manier van werken en hoe dat je, hoe dat je in elkaar zit. En, uh natuurlijk moet er discipline zijn, natuurlijk moet er hard gewerkt zijn, natuurlijk moet er veel concentratie zijn. Maar er moeten ook momenten zijn dat je plezier moet hebben, dat je moet lachen. Want wij hebben. De voetballers hebben het mooiste beroep van de wereld. En misschien daarna komen we de trainers zijn. Maar, maar, maar dus als je daar. Ja, dan moet je ook plezier uithalen en dan moet je ook plezier in vinden en dan moet je ook met plezier komen trainen. Ja, maar als je punten pakt dan is het altijd uh, beter. En uh, we hebben nu ook gewoon, uh, ja, iedereen kan goed met elkaar opschieten. En uh, dan merk je ook dat het plezier terugkomt. Uh, ook omdat je, ja, punten, want daar gaat het uiteindelijk om. En uh, ja, dus je merkt wel gewoon dat iedereen uh, uh, ja, met elkaar ook kan schieten en dat het ook gewoon, ja, beter is voor de, voor de resultaten. Want we winnen en dan ja, gaat het steeds beter en dan heb je ook meer voor elkaar over. Dan is het helemaal af voor voor De VVV uit... handhaaft zich rechtstreeks in de eredivisie. Nee, want, want nu heb iedereen het wel over. Nou ja, je gaat er al vanuit dat je, daar, dat je jezelf handhaaft. Maar ik zeg, we staan nog steeds 16e. Uh, wij moeten puur naar onszelf kijken. En ik zie natuurlijk ook wel dat we een paar clubs uh, binnen handbereik hebben boven ons. Je moet je altijd afvragen waarom hebben we de laatste drie wedstrijden hebben gewonnen. En waarom is dat gebeurd. En, en, en, en als je daar het antwoord op weet. Wat dat betreft uh, ja, blijf je gewoon elke dag daarmee bezig. Elke keer scherp. En je probeert het over te brengen op de spelers. En hopelijk dat ze dat zaterdag weer kunnen brengen. Nee, de doelstelling is nog steeds handhaven. Uh, het is nu dat we nu drie keer hebben gewonnen. Dat je zegt, oh na nou, VVV, uh, ja, de, dat het geen geluk meer is. Maar dat we wel gewoon ja, thuis vooral ook uh, goede wedstrijden hebben neergezet. En uh, we kijken nog steeds gewoon wedstrijd naar wedstrijd. Want dat is wel uh, belangrijk, want het, de concurrenten komen nog. En we krijgen nog hele last, lastige wedstrijden. Ook vooral uit. En uh, ja, dus we zien wel, uh, de, de hoofddoelstelling blijft nog gewoon handhaven. En daar uh, wijken we eigenlijk niet vanaf. Zeven minuten onderweg, het is 1-0 voor van der Linden, die staat als laatste man... Eigenlijk is VVV voor mij een tussenstation. Ik kan toch op alle niveaus werken. Ik, kan, ik, zou, ik, zou, ik heb in, bij Excelsior gewerkt, bij NAC en nu hier. Ik heb absoluut top gewerkt in Oostenrijk. Dus je kan toch op alle niveaus, ik heb op alle niveaus gespeeld. Ik was in, in, in Salzburg was ik ja, zeg maar de veldtrainer onder Huub Stevens. En dan sta je ook de hele dag met spelers op het veld... En net zo met zoveel plezier werk ik hier met, met minder begroting, eh, met eh, minder luxe als daar. Maar dat zijn dingen, dat vind ik, dat vind ik ook niet belangrijk, dat zijn dingen die bijzak zijn. Ja, als je, als je het goed doet, dan uh, zullen clubs je altijd wel oppikken. Alleen ik heb uh, nog een contract voor twee jaar. Nee, ik kom niet per se uh, terug naar Ajax. Uh, het belangrijkste is dat ik gewoon altijd blijf spelen. En als dat, uh, niet, uh, ja, als dat niet kan bij Ajax in een hier wel of uh, bij een andere club... dan uh, ga ik daar gewoon voor. Uh, want dat is toch uh, waar ik van hou, voetbal. En uh, als je niet kan voetballen, ja, dan uh, ben je ook niet gelukkig, denk ik. We've Ja, het heeft wel iets moois, het vage geluid van toen... van het vinyl wat altijd zo gebleven is van de Moody Blues en Go Now. We hadden het straks over Stefan Groothuis en over de wedstrijden voor de wereldbeker die gereden worden in Veen. Ook bij de vrouwen eh, gaan we natuurlijk aanstaand weekend kijken naar eh, het eh, geweld op het allerhoogste niveau. Want die vrouwen hebben sinds het WK stilgestaan zou je kunnen zeggen en dus gaan ze ook in Veen opnieuw het ijs op. En het Gerritsen werd vijfde op het WK en sinds, sindsdien was ze alleen nog in wedstrijdverband actief op natuurijs. Zo werd ze in Amsterdam gekoond tot keizerin nadat ze de keizerrace op de gracht had gewonnen. Daarna werd de training gewoon weer opgepakt. We gingen na ja, na de, na de keizerreis eigenlijk meteen uh, naar Colobo toe. Dus daar uh, was best wel uh, goed weer. En uh, we hebben daar uh, heel goed kunnen trainen in het zonnetje. En weer een beetje gefietst, wel een beetje, een beetje aan de basis kunnen werken. Daarna was ik ziek, dus heb ik weer gast terug moeten nemen. Dus het komt qua planning eigenlijk niet zo heel mooi uit. Maar goed, weet je, het, het is gewoon niet anders. En nu, uh, deze week merk ik wel dat het schaatsen wel weer uh, goed gaat. En uh, ja, dat, het, uh, dat het technisch op zich gewoon heel goed loopt. Ja, wat, wat, wat, wat is dan het doel voor dit weekend, voor volgend weekend? Ja, dan kijk je denk ik al naar, naar eind maart. Ja, absoluut. Kijk, ik heb natuurlijk geen wedstrijd meer uh, gereden, daardoor ook. En uh, alleen de 500 meter. Dus dit weekend is voor mij best wel weer, uh, weer heel erg belangrijk. Uh, omdat het ook weer mijn eerste 1000 is na het WK. Dus um, het is gewoon uh, wel heel belangrijk dat ik, dat ik hier weer een, een, een, een 1000 meter prikkel pak, om zo maar te zeggen. Dat je echt weer twee rondjes vol de bak gaat schaatsen. En uh, ja, dus dat is nu heel belangrijk, want hier kan je je plaatsen, maar ook volgend weekend weer. Dus uh, het zijn twee hele belangrijke weekenden. Staan Heerenveen en Berlijn eigenlijk alleen maar in het teken van plaatsing voor, voor het week afstanden? Ja, absoluut. Ja, ja dat is toch uh, het uh, ultieme doel natuurlijk. En um, het is altijd een beetje moeilijk om vooruit te kijken, maar wat, wat kan daar dan? Want uh, op die duizend ja, heb je er nog een beetje van afgezeten uh, gedurende het hele seizoen. Is het de bedoeling dat dat straks in Heerenveen, ja, dat je daar weer je status van, van Olympisch Zilver uh, zou kunnen laten zien? Ja, ik hoop het wel natuurlijk. Weet je, op zich uh, weet ik wel dat het, ik voel gewoon wel in mijn lichaam dat er echt veel meer in zit. En door ja, allerlei omstandigheden is dat er gewoon, in mijn gevoel, echt helemaal niet uitgekomen. En um, ja, dus ik, ik, ik vertrouw er gewoon op dat het, het erin zit en dat het er ook nog wel uit gaat komen. En uh, ja, eerst in Berlijn natuurlijk, want daar uh, moet ik mijn plaats in. Dat is bijna nog, uh, nog moeilijker in Nederland dan in Oudwesten rijden. Dus ja, dat uh, is nu uh, het, eerste, het eerste doel. Hoeveel zorgen zijn er om de sponsor? Uh, ja, dat komt daarna. Ik ga nu eerst schaatsen en dan, uh, dan alles op een rijtje zetten. Is dat niet iets wat in je achterhoofd maalt? Want Ik had het er net even met Stefan Grootes over. Die zegt, ja, dat is er wel. Ja, het, is, het is inderdaad niet iets waar ik me dagelijks mee bezig hou. Maar het is toch zo, een, een punt van kleine zorg. Ja, tuurlijk. Um, um, speel, ja, heb je het wel in je achterhoofd. Maar... Uh, ik probeer er gewoon uh, ja, niet zo heel veel over na te denken. En weet je, wat gebeurt, dat gebeurt. En dan uh, kan je er beter op dat moment uh, mee dealen dan dat je nu al helemaal in de stress zit. Misschien terwijl het helemaal niet nodig is. Dus uh, dan doe ik het maar gewoon op die manier uh, er tegenaan kijken. En weet je zelf wel wat je wilt? Of je überhaupt bij Liga zou willen blijven in de huidige, in de huidige situatie? Nee, dat moet ik allemaal op een rijtje gaan zetten dan. Ja. Ja. En dat schuif je voor je uit tot na het, uh, tot na het seizoen? Uh, uiteraard denk ik er zelf wel over na. Maar ik hou het gewoon nog even voor mezelf. En... Uh, ik wil, uh, ja, daar gewoon, dat, het is een hele belangrijke keuze wat ik ga doen. Weet je, je hebt nog twee jaar tot spelen, dus uh, het moet gewoon de juiste keuze zijn. En die kan ik niet zo 1, 2, 3 maken. Dus daar wil ik eerst heel goed over nadenken en dan uh, laat ik het weten. Annette Gerrits, uh, ondersteund door Quincy Jones, zou je het kunnen zeggen. Langs de lijn is er uh, morgenavond weer. Het oog is er direct met Chris Keijden. Dag. Per Centrum Nieuwspoort.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 Rijbewijs, bijstandsuitkering, huurverhoging, kinderopvang en schoolvakanties. Dus voor deze en andere vragen ga naar www.rijksoverheid.nl. Viola, oeh, Viola-Viola-festival. Muziek-dans-theater, 16, 17, 18 maart in Aarlem. Viola-festival, ja, www.violaviola.nl.